Per Aro op Radio 4 nu Camera Obscura en daarin een kerstverhaal door Dick Walda, licht in de Ankara-Express. U hoort de stemmen van José Ruiter als Anna, Ibrahim Selman als Sadik, Hugo-Alexander van Riet als eerste politieman en Richard Gepski als tweede politieman. De verteller is Gelijn Molier, de vertelster Wanda Reumer, de eerste jonger Erik Plomp en de tweede jongen Sascha Oduvré. Op de middag van tweede kerstdag behoorlijk druk op het station. Overal drommen mensen met bloemen en kerstgeschenken die zich naar de uitgang haasten. Om 16 uur precies begint de dienst van Sadik Alouk. Hij heeft late dienst. Zijn collega Mochtar heeft zich ziek gemaakt. Sadik is vandaag de enige schoonmaker met een deftig woord stationsassistent genoemd. Voor de perrons 1 en 2, plus de binnenkomende treinen. Op perron 4B arriveert Anna Kolska. Ze heeft een ouderwetse stevige koffer bij zich, een handtas en een mandje waarin zich haar kat bevindt. Mevrouw Kolska loopt tegen de stroom van reizigers in. Ze zal worden afgehaald door Tsjechische vrienden om het kerstfeest te vieren. Oh, misschien zijn ze onderweg. Die wat doen jullie? Waarom doen jullie dat? Schweik, schweik! Had dan een beter mandje gekocht, mens. Deurtje vliegt open. Ja, kijk de rennen. <lacht> dat <trekt ook lacht> ging nooit meer terug. Zonder jullie van mijn piron. Weg, weg! Hé, hey, uh, wat wil jij, Mohammed? Is genoeg geweest. Wegwezen, wegwezen! Kom jongens, we pakken die turke pik Ach, die was vuile deur. Ach! Ach, Nee, nee, nee. nee. nee. ach! Nee, oh, o, oh. o, oh. oh. ah. Jij hebt genoeg gehad. Oh, weg! Opgedonderd dat jullie weg! Hey, als je nog praatjes hebt, schoppen we je even helemaal Lek. Nee, laat hem maar gaan. Er staat smeren aan de overkant. Kom mee, weg oh. mee eens. Anna Koltska werd geboren in czeske Budějovice, in Bohemen. Thans 44 jaar woonde in Praag. Beroep arts. Was als internist verbonden aan het stadziekenhuis. Haar man, Karl Koltski, overleed aan een hartaanval in de gevangenis. Anna werd met een slachtpaarden het land uitgesmokkeld. Anna Kolska... Vroeger een Nederland politiek asiel aan. Ze heeft thans de b status Werkte in een broodjeszaak waar de baas met haar naar bed wilde. Na haar weigering werd ze op staande voet ontslagen. Ze is naar de stad gereisd waar ze zal worden afgehaald. Sadiq Alouk werd geboren in Istanbul. Woonde in Atinova aan de westkust van Turkije. Is vrijgezel, 38 jaar, christenturk. Was actief in de vakbond van zijn land. Werkte als lasser en werd de vertrouwensman van de arbeiders. Werd vanwege zijn activiteiten naar huiszoekingen twee keer gevangen gezet. Vluchtte zijn land uit. Hij zwom, na maanden lang te hebben geoefend, in zes uur van de Turkse kust naar het eiland Lesbos. Dankzij de hoge golven die regelmatig over hem heen sloegen en de duisternis van de nacht... ...werd hij niet opgemerkt door de Turkse patrouilleboten. Is nu vier jaar in Nederland, waar hij erkend werd als politiek vluchteling. Was lange tijd werkzaam in een darmenfabriek. Heeft nu een vaste aanstelling als stationsassistent. Laat mij u helpen, alsjeblieft. U bent gewond. Is niets. Is mijn schuld. Is roodkat zijn schuld? Uw bloed. U kunt zo niet werken. Beetje water klaar. U moet nog vandaag twee treinen en drie perrons schoonmaken. Nee, nee, nee, echt niet. U kunt bloedvergiftiging krijgen. Alles is hier vuil. Vrouw gaat kat zoeken. Sadek zorgt voor zichzelf. Het is opbegonnen werk voor Anna om op het reusachtige station... ...met dertien perrons te gaan zoeken naar de gevluchte kat. De trein uit de richting Amersfoort arriveert. Opnieuw gezinnen met kerstgeschenken. Het is nog steeds behoorlijk druk op het station. Sadik bevindt zich in het kleed- en waslokaal van het personeel. Ah, u mag hier niet komen. Verboden. Alleen, alleen voor personeel staat boordbouwten... verboden voor onbevoegden. Wat is onbevoegd? Uh, Wat betekent dat? Eh, uh, onbevoegd is... Uw bloed. Uh, gaat over. Ik ben arts, laat mij kijken. Eh, uh, vrouw arts? Ja, ik zal u verbinden. Wond ontsmetten, ja? Mm Had -hmm. een van de jongens een mes? Hak. Hakmes? Nee, hak. Haars van schoen. Uh, hij schopte me met hak. Zo, nu stopt het bloeden. Ik doe een verbandje op, hè? Hm. Mm. Dank je wel, dank je wel. Zo. Het kwam door mij. Nee, maar alsjeblieft niet kwalijk. Nee, schuld van taal. Uh, moet u uh, nog verder op reis? Uh, ik kan nu niet van het station af, zolang Schweek niet terug is. Schweek? Schweek, zo heet mijn kat. Ah, kat weg, blijft weg. U moet hem vergeten. Het station is zo groot... Nee, ik moet hem vinden. Straks gaat het station dicht... Politie komt controleren, iedereen moet weg. En jij dan? Ik werk, omdat collega's zijn vrij. Oh, vind je dat niet vervelend? Op tweede kerstdag? Uh, niemand kan een hart van Sadik kijken. Jij heet Sadik, ik ben Anna. U moet nu gauw weg. Uh, chef komt controleren. Gaat schreeuwen tegen mij. Ja, ja, ik ga. Al. Ten pas, de Ankara Express is zojuist binnengekomen op 2B. Schwerk, schwerk, schwerk, Misschien, eh, spoorwegpolitie. Ja, dat was het dan. Open en sluiten maar. Zeg, wij moesten zo meteen maar weer eens een rondje gaan lopen. Er is veel volk op de ballon. Ik zou blij zijn als je rotdagen achter de rug zijn. Op de televisie allemaal narigheid. Waarom laten ze dan niet eens een mooi stuk zien? Nee hoor. Rottigheid of engelenhaar. Dag agenten. Uh, dag heren. Zegt u het maar mevrouwtje. Ik ben mijn kat kwijt. Zo. En nu zou ik u willen vragen. Afdeling gevonden voorwerpen. Maar een kat is toch geen voorwerp? Gaat u morgen maar even naar het asiel. Asiel? Ja, daar komen ze meestal terug. Maar als u hem hier ziet rondlopen, dat kan toch? Hoe heet uw poesje? Nee, nee, nee, het is een kater. Hij heet Schweek. Ja, dat kunnen we niet onthouden. Maar wilt u alstublieft, alstublieft opletten, ja? Oh, wij letten altijd op. Wat krijgen we nou? Maar misschien brengt iemand hem bij u. Het is een rode kater met witte vlekken. Ze komt in het buitenland, dat kan je toch horen. Waar komt u vandaan? Uit Leiden. Ja, nee... Uh, waar komt vrouw vandaan? Jouw land? Vrouw komt uit land Tsjechoslowakije. Zie je wel, weer eentje die onze belastingcenten opmaakt. Nou, uh, nog een prettige avond, heren. Dat maken we zelf, wel. Sadik is inmiddels met zijn werkzaamheden begonnen: het schoonmaken van de treincoupés. Zo. Even tussen de banken kijken. Kwartjes. Goldens. Ik kan alles gebruiken. Uh. Ja! Ach nee. Een <laughs> dobbeltje. Hé. Hey. Daar zit vrouw Anna. Anna! Anna! Ah! Nee. Ze hoort me niet. Waarom huilt ze? Toch niet om rotkat? Anna, behoorlijk in de war door het verdwijnen van haar kat wil zich even wat opknappen en loopt het was- en kleedlokaal van het personeel binnen. Ze doet de deur op slot. Open, deur open. Moment, Vrouw van Kat? ja, ik ben het, Anna. Open. Alsjeblieft, Rotkat terug. Oh, oh, wat fijn. Schweek. Oh, waar zat hij? Ja, Rotkat was in hemel. In hemel? <laughs> hij zat boven een pilaar. Oh, en toen? Ladder, Lange ladder gehaald. Oh, Schweek. Hij heeft me gekrapt. Oh, Schweek. Hij oh, doet meteen in het mandje. Anders ben ik bang dat hij weer wegloopt. Schweek is zo onhandig. Hij doet alles verkeerd. Oh, Sadiq, ik ben zo blij. Zo. Oh, dank je, dank je wel. Ik heb nog wat voor jou. Wacht. Hier, een flesje wijn. Ah, Alsjeblieft. Jawel, jawel. Jeb Jeb was de enige die iets deed. Iedereen liep door. Mensen zijn bang. Ik hoop echt dat je het lekker vindt. Oh, je moet weg. De spoorwegpolitie komt eraan. Daarheen om de hoek achter de kasten. Gaan staan met kal. En stil, stil blijven. hè? Stil. Hé, wat nou Sadiq, weer aan het vechten geweest? Ja, rotjongens op peron, chef. Ja, dat had je ons moeten melden. Daarvoor zijn we hier. Ah, heel sympathiek van Sadiq, dit cadeautje. Dank je wel, want moslims drinken niet. Ik ben geen moslim, ik ben christen. Net als jullie. Zeggen we die jongens dat op de muur gespoten? Turken pikken op rotten? Ja, jullie waren er niet, een andere chef ook niet. Sadiq zeker blij. Kerstmis weg over. Of ik blij ben dat de feestdagen achter de rug zijn. spreekt <laughs> je moest al beter dan jij. Zeg verder geen bijzonderheden, Sadik? Nee, chef. Nog één train schoonmaken. Ankara Express en dan naar huis. Trein goed schoonmaken. Uh, niks overslaan. baal die je bent. Dat snap je niet, hè? ik weet niet wat een volle baal is. Voeddebal is verzameling oude textiel dat in elkaar wordt geperst. Zo, <lacht> die kan je in je zak steken. Ze zijn niet allemaal natuurlijk. Hé, hey, fles terug. Hé, hey, natuurlijk. Hier, vangen. Zeg, hé, hey, dat kan je niet maken, hè. Sorry. Uh, dat is niet de bedoeling. Ja, ja. Dus jij krijgt van mij een hele grote, lekkere fles. Drink je drank. Hmm. Drink je drankje? Ah, dat is Anna, straks nieuwe verrassing. Ik heb een goed idee. Iemand zou mij afhalen, Sadiq. Ik zou samen met vrienden kerstfeest vieren. Ah. Geen echte vrienden dus. Uh, Anna, je bent alleen en ik ben alleen. Daarom verrassing. Goed? Ja. Niks vragen, niks vragen. Ja. Vlug weg hier. Ja. Uh, uh, pak je koffer ja. en, en wacht uh, op de piron of mij. Ja? Sadik heeft van vrijwel alle lokalen en treinen sleutels. Ook sleutels van deuren die je eigenlijk niet hoeft te openen. Sadik maakt er nooit misbruik van. Tot vanavond. Met een van zijn sleutels opent hij de deur van de stationsrestauratie... waar om zeven uur de laatste bezoeker is vertrokken. In de koelkast en ook in de diepvrieskist... vindt hij diverse smakelijke kant- en klaaggerechten Hij weet ook precies waar de wijn staat. Van de tafels haalt hij kaarsen en kerststukjes. Al snel is hij weer op weg naar de Ankara Express. Zadik riskeert daarmee en dat weet hij heel goed. Ontslag op staande voet plus een aanklacht... ...wegens diefstal van eigendommen van de spoorwegen. Hij rijdt met zijn wagentje en daarin de ingrediënten voor de kerstmaaltijd... ...over het perron naar de Ankara Express. In de royale restauratiewagen zal ik even later de maaltijd opdienen. Even kijken. Heb ik niets vergeten? Kaarsen, servetten. Tafelkleed, eten. Hier in de restauratiewagen zijn bestekken. Even kijken. Ah, daar. Ik zou even de sleutelpost... Sleutel. Haha. Mooi keuken. Gauw goed, dingetjes dicht doen overal. Zo. Ja. De kaarsen. Hier een kaars. En hier een kaars. Hier. En hier. En hier. Dan, dan vlug. Ja. Magnetron aan. Mm. Ja. Hier komt... Hier komt de radio aan. Te staan, ja. Uh, oh ja, natuurlijk glazen. Nee, nee, geen plastic bekers. Wij drinken uit echte glazen. Zo. En dat is hier. Goed Zo. Zo. Alles klaar? Ja, dan... Dan Anna ophalen. Dienstmededeling, machinist de kantor. Machinist de kantor wordt dringend verzocht toestel 45 te bellen. Herhaling, machinist de kantor wordt dringend verzocht toestel 45 te bellen. Sadik heeft Anna met haar bagage en het mandje met de kat naar de restauratiewagen gebracht. Ze is verrast. Door de kaarsen, de gedekte tafel... De bloemen. Oh, Sadiq. Wat mooi allemaal. Ja. Hm. Au. Hoe heb je dat allemaal zo snel geregeld? Ah, uh, Anna. Hm? Je rookt te veel. Ik heb je op het perron gezien. Ook steeds met sigaret. Hm. Ik weet het. Maar het is zo moeilijk af te leren. Ik ben zo nerveus. Ja, jouw aansteker staat veel te hoog. Ja? Geef eens hier. Hm? Ja. Kijk eens. Uh... Zo. Nou, nu. Kijk. Kleine vlam. Alsjeblieft. Dank. Zal ik. Wat gebeurt er als ze ons hier vinden? Sst. Nergens aan denken. Oh, wacht. Ik heb twee flessen champagne in mijn koffer. Oh, lekker. Zo, die horen ook op tafel. Zo, ja, mooi. Oh, en wacht dat. dit? Ja. Dit. dit is voor jou. Ah. Wil je het pakje openmaken? Ja, maar uh, dat heb je niet voor mij gekocht. Ik kocht het als kerstcadeau. Ja, dat mag ik niet aannemen. Ik kan niets teruggeven. En dit, hier dan. Dit kerstdiner. Dat <laughs> is van de spoorwegen. Ik geloof jou niet. <laughs> Eerst drinken we champagne, ja? Ja. Mm -hmm. oh. Alsjeblieft. Ah, Op onze ontmoeting. Op onze ontmoeting. Hm. Ah. Hm. Oh. Zo. Laten we elkaar een kerstverhaal vertellen. Uh, nee, nee. Nu muziek. Ja? Like I love you. werk je helemaal alleen op deze feesten. Ja, collega's wilden vrij zijn. Hebben vrouwen en kinderen. Ik werk altijd met vaste kamerad. Hij is nu ziek. Hij heet Mochtaart. Maar de Nederlanders he, mensen. Hier noemen hem Mukataart. Ze roepen, kom hier lekkere moekataart. Nederlanders zeggen altijd Lekker. Lekker zitten, lekker muziekje, lekkere mokkaartkaart. <laughs> uh, Anna, ik ga nu uh, het pakje openmaken, ja? Mag ik? Ah, fantastisch mooi boek. Jouw stad, ja? Yeah? Ja, ja, ja. Praag, kijk, uh -huh. hier de Karlsbroek. Ah. Anna. Wil je graag terug? Ja en nee. Heb je heb je hasret? Wat betekent dat? Uh, <laughs> ik weet geen Nederlands woord, maar um, het verlangen naar huis, naar je land, naar je familie. Stisk? Ik heb heimwee. Ja. Stiskazemi. Ja. Heimwee bedoel je? Ja? ja, dat is het. Uh, dat is heimwee. Ja, Hasrat. <laughs> dat is ziekte van je hart. Zolang dat pijn doet. Mooi boek. Dank je wel, Anna. Wil je er iets uh, inschrijven? Ja, dat doe ik. Later. Ja, uh, nu even wachten. Ik ben kerner, moet bedienen. Ja? Zal ik je helpen? Nee, nee, nee, blijf zitten, zitten. Eerst soep. Alsjeblieft. En jij zorgt en voor het kerstverhaaltje. Politiek asiel. Mm. <laughs> nu ben ik gastarbeider. Ik ben ook een vluchteling. Ah. Je bent toch dokter? Ja, daar was ik internist in het ziekenhuis. Hier heb ik gewerkt in broodjeszak. Ben je daar weggegaan? Ja. Baas werd vervelend. Mm. Ik wilde met mijn naam. Naar bed. Ach. Nou. Ik zal je nu het verhaal van de karper vertellen. Het is moeilijk in Nederlands. Wat is karper? Vis. Het smaakt fantastisch. <laughs> uh, deze trein gaat morgen vroeg naar Ankara. Deze trein is vaak in Turkije geweest. Zoveel keren. Hoe heet deze trein dan? Ankara Express. Kijk, ik vond uh, Turkische snoepjes. Halawa. Wil je een stukje? Graag. Ja. Alsjeblieft. Dank. Mm. Ik heb geen dus. Prima, u groen of blauw, <laughs> Blauw maar. Blauw, een bosje Zullen we weer eens een rondje gaan maken? Ja, even wachten op het nieuws. Ach, man, dat is toch allemaal narigheid, dat hoef ik niet meer te horen hoor. Kom op, gaan we de buitenlucht in. Jij loopt te weinig. Kortom, al, aan ik denk. Man, man, man. Jij lijkt aan vetzucht. Nergens last van. Nou, ga je mee of ga je mee? Ja, ik ehm. Um... Hallo meldkamer, wij gaan de kou weer in. Over en sluiten. Oh, Schweek. Wacht. Oh, Schweek. Oh, was je zo geschrokken, Schweek? Ja. Kijk eens, hier stukjes vlees. Zo, eet maar lekker op. Waarom Schweek? Namens naam is bij ons een begrip. Ja, ja, ja, ja. Sjur, ja, ja, ja. Soldaat Schweek is belangrijke figuur in beroemd verhaal bij ons. Hij zet zijn chef steeds voor de gek. Is onhandige soldaat. Die regels van chef zo precies uitvoert, waardoor ze niet werken. Schweek doet mij denken aan mijn land. Als ik roep mijn kat, heeft het iets, iets van thuis. Ja. Nou. Oh. Die vreemdelingenpolitie. Mm -hmm. Nou, de chefs hebben het heel erg druk. Veel, veel vluchtelingen. En ik kon niet aantonen dat ik al Kolska ben. Mm -hmm. Ik had geen papieren, helemaal niets. Mm -hmm. Maar, hoe kwam je hier? Ik heb een Nederlandse chauffeur ontmoet mm -hmm. in Praag. Hij moest paarden ophalen en nam mij mee. En nu? In behandeling. Mm -hmm. Ja, ja. Vreemdelingpolitie zegt dat altijd. En behandeling. En uh, status? B-status. Mm. Ja, hallo, melkamer. Alles rustig hier. Over en sluit maar weer. <tosses> het is doodstil. We zijn de enigen die werken. Werken? Wandelen? We hebben een mooi wel verantwoordelijkheid over het hele station. Ah, de hoeren zijn ook al naar huis. Hey, Kijk dat mooie halfbloedje. Nee? Nou, die valt op mij. Ik krijg altijd een knipoog van. Zo. Moet je maar eens aanwijzen dan. Ja, uh, Anna, wil je misschien het verhaal van de vissen vertellen? Maar jij kan veel beter vertellen dan ik. Mm -hmm. mm. Probeer het. We hebben een traditie: op kerstfeest eten bij karperen. Klein moment, ik haal even het dessert, ja? Mm -hmm. Alsjeblieft. Dank. Vroeger leefde in Praag een arme orgeldraaier. Hij verdiende bijna geen geld. Orgeldraaier? Dat is iemand die rondloopt met een orgeltje. Hier mm -hmm. hebben ze hele grote, waarbij bij ons van die Kleintjes, voor de buik. De arme orgeldraaier en zijn familie bezaten niets. Ze aten alleen maar aardappelen met vet. Toen het kerstfeest dichterbij kwam... begreep de familie dat met zo weinig geld... er met kerstmis geen karper op tafel zou komen. Dus grootmoeder nam een bijbaantje als conciërge, Kleinzoon ging s'nachts als stoker werken. En vader ging behalve orger draaien ook missen slijpen. Ja, na verhaal komt koffie, goed? Ja, fijn. Ze legden alles wat ze verdienden bij elkaar... En vlak voor kerstmis telden ze hun bezit. Ja, ja, ja, ja, ze hadden net genoeg voor een mooie grote karper. Net als alle andere Tsjechen gingen ze samen een levende karper kopen en zochten de mooiste uit. Thuisgekomen deden ze karper in een tijl en gingen om de beurt kijken naar de mooie vis. Elke keer als iemand naar de vis keek, hapte hij naar lucht. Op 24 december zaten ze smiddags allemaal in de keuken en vroegen... Wie maakt de vis dood? Niemand gaf antwoord. Een uur lang zaten ze bij elkaar en de karper zwom nog steeds in de tijl. Toen pakte de orgeldraaier de tijl op en liep ermee naar buiten. Niemand vroeg iets. Ze volgden de orgeldraaier. De hele familie liep naar de Karlsbroeg en gooiden toen de karper terug in Mondal. Heb ik het goed verteld, Zadik? Heel prachtig verhaal, ja, heel prachtig, ja. Niemand kon de vis doodmaken. En daarom vinden wij het zo'n mooi verhaal. Ja, maar, uh, Anna, vissen zijn er toch voor de mensen om, uh, om te eten? Nee, ja, nee, echt, maar is een heel leuk verhaal. Echt, echt heel leuk verhaal, ja. Dus. is... Uh... Nou moet ik van dat mensen zien af te komen. Nou, uh, je kan er altijd aan mij over doen. <laughs> ik wil wel even een balletje opgooien. Laten we nog even een stukje lopen. Hoe laat heb je het? Het is uh, tien voor elf. Nog een half uurtje. Nou, lekker naar huis. Oh. Kijk, uh, deze heeft mijn broer opgestuurd. Mm -hmm. Moeder, mm -hmm. vier broers... Vier broers... Twee zusters. Grote familie. <laughs> ja. Hoe ben je hier gekomen, Sadiek? Moet ik eerst het verhaal vertellen? Mm -hmm, ja, vertel. Mm. Toen ik 18 was, werd ik soldaat. Een oude vrouw heeft de toekomst voorspeld. Ze zei... Mijn zoon... Ooit zul je naar een ver land gaan... Mm. Je hebt er nog nooit van gehoord. Ik zie veel water. God zal je behoeden. Had je daar een meisje, Ah uh, Ja, ja. Ze was een mooi meisje, maar moslim. Zij mocht niet met Christenhond omgaan. Ja, als soldaat was ik in Oost-Nadolieën. Als het had geregend, droop de modder van de huizen, die van lijm waren. Alles was roze, later. Later ben ik gevlucht. Waarom? Ja, ik werkte op grote fabriek, met vuur, mm -hmm. lasser. Mm -hmm. Arbeiders wijzen mij aan als leider van de ploeg. Ik kwam de vakbond... Mm -hmm. Ja, maar in Turkije alles heel moeilijk. Mm -hmm. Politie, huiszoekingen. <laughs> ik was twee keer in de gevangenis. En hoe ben je gevloegd? Ik heb gezwommen. Gezw maar ja. dat kan toch niet? <laughs> ja, ik heb geluk gehad. Er was een boot van Turkische militairen, maar ze zagen mij niet. Hoe lang <laughs> heb je gezwommen? Zes uur. Zes uur in zee mm -hmm, zwommen ja. Ja. ja. Dat houdt er niemand vol? Ja, eh, ik zwom op de sterren. Polster, grote beer. Ik wist precies hoe ik moest zwemmen. Zes uur. Zes Ah, uh, Dus, ik kan nooit meer verliezen. Hoe bedoel je dat? Als je wint van de zee, dan win je van alles en iedereen... Hmm, daar klinken we op. Proost. O, Anna is, geloof ik, een beetje dronken. Dat mag, Anna. Dat mag. Dat vind ik zo mooi gezegd. Je wint van de zee, dan kun je van alles en iedereen winnen. Ja. Maar ik mis familie erg, Anna. Hasrat. Uh, Heimwee. Ja. Moeder was, zoals alle moeders, lief als een mooie bloem en geduldig als de aarde. Ze heeft negen kinderen gekregen, drie ervan zijn doodgegaan. Ik ben in het bos geboren. Ja, alleen moeder wist dat ik zou vluchten. Um, Anna, hm? heb jij foto's? Oh ja, ja, ja. Ik, ik zal ze je laten zien. Graag. Ik ben tussen de paarden over de grens gegaan. Paarden? En <laughs> <laughs> uh, uh, waar is je man? Mijn man is in de gevangenis gestorven. Hij had een zwak hart. Waarom een gevangenis? Kijk, dit, dit, dit is mijn man. Oh. Hij was muzikus, heel idealistisch. Mm. Hij organiseert een solidariteitsconcert voor Garta 77. Anna, was je gelukkig daar? Ja en nee. Hm. Ik ben niet moedig. Misschien was het moediger om in mijn land te blijven. Hier geen vaderland, daar ook niet. Wij zeggen, twee meloenen en één hand, dat lukt nooit. Het is net of er twee Anna's zijn... Een Praagse Anna en een Nederlandse Anna. Op een perron tegenover de Ankara Express... patrouilleren op het ogenblik de mannen van de spoorwegpolitie. Hallo, 83 hallo, 83 hier de melkkamer. De brand nog ligt in Ankara. Dat is foute boel. Ga even kijken. Over. Het kerstdiner is afgelopen. Sadik zet een cassette met lievelingsmuziek in zijn recorder. Hij zingt even mee... En begint op de maat van de muziek te dansen. Daarbij knipt hij met zijn vingers. Wat een typisch blikkerig geluid maakt. Ah. Wanneer deed je dat? Wat? Het geluid. Ah, met mijn vingers. Ja, ik laat je zien. Kijk eens. Hier pak je die nee. twee handen en twee vingers en zo. En dan. En dan. dan. Zo. Katerhout, vlucht. Wat is er? Waarom doe je dat? Sst. Spoorwegpolitie met portofoon. Blijf hier en mag geen hè? Ja. Anna blijft achter in het duister terwijl Sadik snel naar buiten loopt. Hij moet voorkomen dat de spoorwegpolitie de restauratiewagen binnenkomt. Hé, hey, ben jij het. We zagen lichtbranden. Alles keurig, schoongemaakt, chef. Waarom zo uh, laat nog bezig? De was heel vies. Sadik was helemaal alleen voor schoonmaken. Mocht daar eens uh, ziek. Ja, hallo. Melkamer? Ja, hier de 83-3. We staan hier bij de Ankara Express. Sadik was nog aan het werk. Niks aan de hand dus. We gaan... Over en sluiten. Oké, we gaan even kijken. Sadik probeert de twee mannen weg te lokken van de trein. Zijn dienstwagentje staat er nog. Ik weet leuk verhaal, kerstverhaal. Zeg, ik doe maar een lol. Is echt heel leuk. Er was een familie van orgeldraaiers. En die hadden geen geld voor karpen. Karper is vis voor kerstdiner. Is echt leuk. Leuk verhaal. Hé, hey, de deur van de restauratie staat nog open, Sadik. Wel afsluiten, hè? Ja, natuurlijk, chef. Uh, ik ben zo terug. Hey, ren het lijstweten maar uit, Sadik. <lacht> Klaar. Uh, ik vertel <lacht> verder. Uh, die mensen willen uh, toch graag karper eten. Mij rijden, chef? Ja, ja, ja. <lacht> ja Dus... Iedereen ging bijverdienen om karker te kunnen kopen, want de vis kost heel heel veel... Na een paar minuten komt Zadik terug met zijn wagentje. Hij heeft de spoorwegpolitie om de tuin geleid. Hij gaat de restauratiewagen weer binnen. Anna, kom gauw mee. En alles op de tafel, moet dat niet weg? Doe ik later, nu vlug meekomen. Ik moet nog in jouw boek schrijven. Uh, ja, alsjeblieft. Doe het vlug, Anna. Zo. Ja. En, uh, wat heb je geschreven? Voor de lieve ter Herinnering aan onze ontmoeting. Op tweede kerstavond. 1988. Anna Kotsch. Dank je. Uh, Anna. Mag ik je een kus geven? Ja. Nu meekomen. Uh, we gaan niet via het peron. Gevaarlijk, nee. politie. Andersom, over de reis. Kom. kom. hier. Ja. Kom en kom van. Voorzichtig. Ja. Ja. Ja. Ja. Kijk eens omhoog, Anna. Daar. De sterren die mij heel. In Camera Obscura hoorde u Licht in de Ankara Express, een kerstverhaal door Dick Walda, met in de rol van Anna José Ruiter, Sadik Ibrahim Selman, eerste politieman Hugo Alexander van Riet en de tweede politieman Richard Gepski, de verteller was Galein Molier, de vertelster Wanda Reumer, de eerste jongen Erik Plomp en de tweede jongen Sascha Odufrey Techniekjon van Waas en Ferry van Nimwegen, regie Joes Oduvree. Tot zover luisteraars de KRO op Radio 4. Ik wens u alvast een zalig en vredig kerstfeest en een goede nacht.